7 uur onnodig neder wit met het NOS journaal. Griekenland heeft veel meer geld nodig dan eerder gedacht om een faillissement af te wenden, moet tussen de 250 en 450 miljard euro aan noodleningen worden uitgekeerd. Staat in een vertrouwelijk rapport van de Europese Commissie, de ECB en het IMF. Het geld moet worden verstrekt door de eurolanden en de bankensector. In het Tweede Kamerdebat over de eurocrisis wilde premier Rutte niet ingaan op de nieuwe ramingen. De komende dagen moet duidelijk worden of er noodstoorn moet bijkomen, zei Rutte. Hij doelde onder meer op het overleg van de Europese ministers van Financiën vandaag in Brussel. Vanwege dat overleg is minister De Jager vandaag niet in Den Haag... bij het eerste zaterdagse kamerdebat in bijna 100 jaar. Het Turkse leger heeft de laatste twee dagen 49 Koerdische strijders gedood. Dat staat in een verklaring op de website van het leger. De Koerden zouden zijn gedood in het zuidoosten van Turkije... Het leger begon afgelopen woensdag een groot offensief... waarbij 10.000 militairen zijn betrokken. Het offensief is een reactie op aanslagen... waarbij 24 Turkse militairen werden gedood. In zijn woonplaats Florence is de eerste president... van het Joegoslavië-tribunaal overleden. De Italiaan Antonio Cassese leidde de Joegoslavië-processen... tussen 1993 en 1997. Daarna onderzocht hij oorlogsmisdaden in Darfur en was hij de eerste president van het Hariri-tribunaal... dat de moord op de Libanese oud-premier Hariri onderzoekt. Cassese leed aan kanker, hij werd 74 jaar. Occupy-betogers hebben vanmiddag in Amsterdam en Rotterdam... in een protestmars door de stad gelopen. De grootste was in de hoofdstad, daar deden een paar honderd mensen aan mee. Er werd gelopen van het beursplein, dat al een week bezet wordt gehouden... door de betogers, naar de Nederlandse bank. Het Occupy-protest is onder meer gericht tegen uitwassen van het kapitalisme... Dan het weer vanavond en vannacht helder en minimaal rond 3 graden... met in het binnenland kans op voorstaande grond. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt dan 11 graden in het noordoosten en 14 in het zuidwesten. Dit was het NOS-journaal. Wat ik fijn vind aan regiobank? Nou, persoonlijke en vertrouwde. Mijn financieel adviseur kent mij en ik ken hem wel zo prettig. En ik krijg ook nog eens een hele aantrekkelijke rente op mijn spaarrekening.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 Winnen is leuker met de vrienden loterij. Langs de lijn met Ronald Boot. Goedenavond en welkom bij aflevering 9798. We hebben vier wedstrijden vanavond in de eredivisie en nog wat andere sport. En de eerste, die is al om kwart voor zeven begonnen, is VVV tegen RKC. Overeenkomst tussen beide teams, ze hebben allebei vorige week met 4-0 verloren. Het verschil is dat RKC het verrassend goed en VVV het verrassend slecht doet. En dus is het verschil 10 punten en die houdt kamp. Ja, want vooraf zou je zeggen: twee van de voornaamste degradatiekandidaten. Maar negende plaats voor RKC. Zeventiende plaats, dat kun je verwachten voor VVV Venlo. Maar VVV staat met 1-0 voor. 16e minuut, mooie goal van Yoshida. Die het komt nu al won. Van Snow, keeper zoet van RKC Waalwijk. Was uh, uh, verslagen. En dus na 18 minuten, 19 minuten spelen, staat. VVV uit Venlo met 1-0 voor tegen RKC uit Waalwijk. Om kwart voor acht zijn er ADO, NEC en Excelsior tegen Herakles En om kwart voor negen, de late wedstrijd, is Utrecht tegen Heerenveen. We zijn verder bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn. En bij de Europese kampioenschappen boksen voor vrouwen. Langs de lijn, zaterdagavond van 7 tot 11 met sport en muziek.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 VVV voor. Nou, dan zullen ze daar wel blij mee zijn in Venlo, Indy. Ja, als je nagaat dat ze tot aan vanavond zeven doelpunten hadden gescoord, waarvan vijf PSV en Ajax... dan is je <laughs> eerste doelpunt van uh, Yoshida uh, in deze wedstrijd... waar het nog altijd 1-0 staat in het voordeel van de geel-zwarten... Uh, is een uh, ongekende weelde, want het ging niet goed. Eigenlijk, als je het uh, wel beschouwt, met het team van Glendeboek, de coach. Een belangrijke periode is er aan het aankomen met NAC uit volgende week... En daarna Excelsior thuis. En ook nog de graafschap thuis daarna. Nu een flinke botsing. We hebben al een paar botsingen gezien. Nu is Castellon het slachtoffer. Uh, hij knalt tegen Ferry de Recht op. Een andere botsing was tussen Snow en Wilco de Vocht. De keeper van VVV Venlo. De Vocht bleef een tijdje liggen. Leek erop dat de 36-jarige moest opgeven in deze wedstrijd. Hij is al de tweede keeper. Omdat Gentenaar geblesseerd is. En dan zou de derde keeper, een Duitser, uh, zou erin moeten gaan komen. Robin Oedekbe. 20-jarige Duitser uit Kiel. Die uh, nog nooit in de Eredivisie heeft gekiept. Nog nooit op het hoogste niveau. En dat zou dus een tegenvaller zijn geweest. Zover is het uh, niet, gelukkig nog. Maar Wilco de Vocht ziet er nog niet echt uh, fris uit. een al de voorsprong voor VVV en balbezit voor datzelfde VVV. Dat uh, goed speelt via Fleuren. Uh, Linzen staat in de basis. Dat zijn, uh, zeg maar, nieuwe jongens. Uh, er zijn wat andere mensen gesneuveld in het team van Grendeboek. En uh, met name Linzen speelde in de eerste uh, 15 tot 20 minuten... een uh, uitstekende wedstrijd met een heel gevaarlijk schot... al meteen in de beginfase... Waar keeper Jeroen Zoet voor gestrekt moest. De balverlies van VVV kan gevaarlijk zijn. Wildschut heeft de bal kwijt geraakt aan Castellion. Maar die schiet de bal hoog over het doel van Wilco de Vocht. En zo na even kijken, 25 minuten staat het nog altijd 1-0 voor VVV tegen RKC uit Waalwijk. Er is dus vanavond ook boksen. De finales van de Europese kampioenschappen Vrouwen in Rotterdam. Met twee Nederlandse vrouwen in de finale. Wat weet je er meer over, Floors van Hoorn? Nou, dat het vanavond een feestje kan worden voor de Nederlandse boksbond. Het is eigenlijk al een feestje. Ze hebben de muts al op. Want het is een honderdjarig oude vereniging. Dit jaar bestaan ze 100 jaar en dat is vandaag gevierd met een mooie grote receptie. Ja, en dan is de slagroom op de taart die finale plaatsen van Mariselle de Jong en Noeska Fontijn. Want dat is toch wel een aangename verrassing bij dit toernooi. Het is natuurlijk een groot toernooi. Het is een belangrijk toernooi. Zeker omdat je weet dat volgend jaar de Olympische Spelen het vrouwenboksen zijn rentree... Maak. niet een piler, maar ze de er en dan zullen daar dus Nederlandse boxers aanwezig kunnen zijn. Weliswaar eentje. Omdat Marichel de Jong en Nouchka Fontijn nu nog in verschillende categorieën boksen, eh, Respectievelijk de 69 en de 75 kilogram. Maar Marichel die gaat naar de 75 kilogram omdat die klasse olympisch is. Dus ze neemt hier dan ook afscheid van de 69 kilo. Dat doet ze dan in de finale tegen Maria Balulina uit Oekraïne. Dat is een uh, moeilijk boxland. Verder is er weinig bekend over die tegenstander. Maar Marichel de Jong... Ja, die die zit echt in een flow, die zit echt in een uh, ritme hier van, het is mijn toernooi, het is mijn stad ook. Ze komt uit Rotterdam, dus die is vol vertrouwen. Nuska Fontijn, die komt uit Schiedam, maar is hier wel in Rotterdam geboren. Zij heeft, toch heb ik het gevoel, iets minder dat thuisvoordeel dan uh, Maricel. Maar zij krijgt dan uh, een tegenstander dat is Nadja Tolopova. En dat is weer iemand die uit een hogere klasse terugkeert. Die daar uh, in, in de 75 kilogram klasse terecht is gekomen. Daar nog in één partij heeft verloren. Maar natuurlijk... Natuurlijk zegt Noeska dan. Eens moet de eerste keer zijn. En laten we dan hopen dat dat vanavond is. De partijen van de Nederlandse vrouwen zijn achter elkaar. En die zullen ongeveer beginnen half negen. Oké, okay. gaan wij verder met de uitslagen in het buitenlands voetbal. Borussia Dortmund versloeg Köln met 5-0. Nuremberg tegen Stuttgart eindigde in 2-2. Keizerslauteren versloeg Freiburg 1-0. Zelfde uitslag bij Hoffenheim, Borussia, Mönchengladbach 1-0 dus. En Hertha, BSC en Mainz kwamen niet tot scoren 0-0. Het is bijna rust bij HSV tegen Wolfsburg. Wolfsburg leidt daar met 1-0. München gaat de kop 22-9, gevolgd door Dortmund met 19-10... uit 10, en Stuttgart met 17-10. Uh, ook weer de Bremen en Borussia Mönchengladbach... die delen samen met Stoetkart die derde plaats. Want die hebben ook allemaal 17 uit 10. Dan Engeland. Wolverhampton tegen Swansea 2-2. Aston Villa, West Bromwich Albion 1-2. Bolton Wonders, Sunderland 0-2. En Newcastle tegen Wigan Athletic 1-0. Het is bijna rust bij Liverpool tegen Norwich City. En daar is nog niet gescoord. Morgen het duel tussen de nummer 1, Manchester City... en de nummer 2, Manchester United. En ze spelen dan op Old Trafford.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 Laisse un vide de bien étrange, que l'on appelle la part des anges Ces jolies chansons d'amour.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 Il est sa vie de bien étrange Que l'on appelle la part des anges La Part des Anges van Philippe Laville. Een paar weken geleden noemde een collega van ons en die uh, RKC fris en fruitig spelend. Maar ik geloof dat er de laatste weken een beetje van af is. Ja, als je 3-0 verliest van Utrecht uit en uh, van Twente met 4-0 verliest... achter elkaar, ja, dan is dat frisse en er een beetje vanaf. Of kun je ook zeggen, uh, RKC staat waar het hoort. Want vooraf, als uh, toch een van de degradatiekandidaten uh, be bestempelt... en ook nu 1-0 achter tegen VVV Venlo... dan kun je zeggen, ja, een beetje terug bij af. Maar toch de negende plaats met uh, 9 gespeeld, 4 gewonnen, 4 verloren. Eentje gelijk, dus een echte middenmotor, om het zo te noemen. Dan uh, doe je het niet slecht een twee uitduels bijvoorbeeld een nul gehouden, maar vandaag niet. En weer is Linzen bijna gevaarlijk. Linzen die een goede eerste helft speelt en dan probeert Maguire te schieten, maar ook dat lukt niet, omdat hij stuit op Auassar, een ex VVV'er in dienst van RKC Waalwijk. Balbezit meteen weer voor VVV. We hebben wel een paar kansen gezien hoor, ook voor RKC Waalwijk. Meijers naam wereldpaas van Snow. Alleen op de keeper af op de vocht, maar schoot de bal hard langs het doel van VVV Venlo. 1-0. Nog altijd balbezit voor VVV met Utjebo. Die uh, uh, actief is. Dan laat ik het daar maar bij houden. Want uh, af en toe weet zijn rechterbeen niet wat, wat zijn linker doet. Maar <laughs> hij uh, schiet de bal nu naar voren in het uh, luchtledige. En dus heeft RKC Waalwijk balbezit via Jeroen Zoet, de keeper. Die één keer gepasseerd is. Gepasseerd door Yoshida. Notabene de centrale verdediger die meekwam bij een vrije trap. En met een kopbal de stand op 1-0 heeft gebracht. 33 minuten gespeeld. Dus VVV Venlo 1, RKC Waalwijk 0. We gaan het hebben over de Europese kampioenschappen Baal, baanwielrennen in Apeldoorn met Sebastian Timman. Sebast, een, een jaar voor de Olympische Spelen heb ik de indruk dat het niet zo best gaat. Uh, hoe, uh, heb ik dat goed? Dat heb je helemaal goed. Ja, nee, er, er, moet, uh, er is nog wel wat werk aan de winkel als Nederland echt uh, mee wil gaan doen om de uh, medailles straks bij de Olympische Spelen in Londen. En er zijn onder de onderdelen bij, uh, zoals de teamsprint bij de mannen, daar is het... Uh, sowieso al knap als Nederland zich weet te plaatsen voor die Olympische Spelen in Londen. Dus er is werk aan de winkel voor de bondscoaches René Wolf bij de sprint... en Robert Slippens bij de duuronderdelen. Als je ook kijkt naar de sprinters, die lagen er vandaag allemaal al snel uit... de Nederlandse sprinters. Roy van den Berg, Yvonne Heigenaar en Willy Canes stranden alle drie in de eerste ronde. En dat was vooral voor Willy Canes een grote teleurstelling en een enorme tegenvaller. Huilend zat ze minutenlang op een stoeltje in de box van van de, de Nederlandse ploeg. En moest René Wolf, de bondscoach, dus behoorlijk op haar inpraten. Nou, ze gaat morgen het nog wel weer proberen op de Keirin, Om in ieder geval op die manier te proberen het toernooi met een kleine glimlach nog te kunnen verlaten. Maar die glimlach was er dus vandaag na die eerste ronde van het sprinttoernooi absoluut niet. Teun Mulder, Nederlands beste sprinter, die schopte het tot, aan, tot en met de kwartfinales. Daarin werd hij uitgeschakeld door Kevin Siro, dat is een Fransman. En die behoort ook tot de beste ter wereld. Op zich dus geen schande dat Siro won met 2. Morgen is het onderdeel... Het, het lievelingsonderdeel van, van Teun Mulder. Dat is de Keirin dus ook. En die Siro neemt het strakjes nog op in de uh, halve finale tegen de Rus. Dimitriev, daarna nog de halve finale tussen Levy en de topfavoriet Jason Kenny. Want dat sprinttoernooi is bij de mannen toch echt wel heel goed bezet. Die Kenny, die Brit, dat is de nummer 2 van de wereld van, afgelopen, van het afgelopen WK. Ook hier in Apeldoorn. Uh, hij verloor toen in de finale van Bourget. Bourget is eigenlijk de grote afwezige vooraf bij dit toernooi. En opvallend was dat. Uh, Sir Chris Hoy, de Olympisch kampioen uit Groot-Brittannië... er al de brui aan gaf voordat het sprinttoernooi eigenlijk goed en wel was begonnen. Na de kwalificaties, toen zei hij dat hij zich niet helemaal lekker voelde. En hij keerde niet meer terug voor de eerste ronde. Dat is straks de halve finales en dan late finale, uh, later vanavond ook de finales... bij het sprinttoernooi, bij de mannen en bij de vrouwen. Bij de vrouwen is het een Oost-Europese aangelegenheid. Drie dames uit Oost-Europa in de halve finales en één Française, Clara Sanchez. Wat betreft Nederland moeten we ons nadat de bakel op het ...individuele sprintonderdeel eerder vanmiddag. Eerder vandaag, maar gaan richt op het Omnium. Vandaag uh, is er een begin gemaakt, wordt er een begin gemaakt met de zeskamp. Drie van de zes onderdelen worden vandaag gereden. Bij de vrouwen begon Wild prima, want ze won vanmiddag... ...het eerste onderdeel, de 250 meter tijdrit met vliegende start... ...zoals het zo mooi heet. De dames komen straks nog in actie op de puntenkoers en de afvalwedstrijd. En dan morgen de laatste drie onderdelen, de individuele achtervolging... ...de scratch en de 500 meter. Maar normaal gesproken, als er niks misgaat, moet Christen Wild, zeker een medaille pakken. En eigenlijk is ze ook gewoon de beste Europese op uh, dat Omnium. Dat nieuwe Olympische onderdeel. Bij de mannen um, doet Jenning Huizengaan mee namens Nederland. Omdat Tim Veld eigenlijk de vaste Omniumrijder... zich gisteravond al terugtrok Omdat hij ook niet helemaal fit is. Huizinga staat dertiende na twee onderdelen. Waar de Italiaan Elia Viviani aan de leiding gaat. Die mannen redden straks nog de afvalkoers. Maar waar, waar, waarom gaat het eigenlijk veel minder? Want we deden toch altijd redelijk goed uh, met het ja. Ja, dat klopt. Uh, we hebben het jarenlang heel goed gedaan. Uh, met talenten, zoals Theo Bos, waar dan de rest zich aan optrok. En Marianne Vos natuurlijk, die inmiddels voor de weg heeft gekozen. Uh, maar nu uh, wordt duidelijk dat er toch uh, een aantal jaar te weinig is gedaan aan opleiding in Nederland. En uh, uh, ja, echt veel is geleund op die individuele talenten die ik noemde. En het beleid is daarbij een beetje achterwege gebleven. En nu de prestaties wat minder worden en die, die, die piek in de prestaties voorbij is... wordt dat toch pijnlijk, duidelijk. Oké, okay, we horen je straks weer, zoals. Uh, er zijn twee ruststanden eerst in Duitsland. HSV tegen Wolfsburg, daar is het nog steeds 0-1 bij rust dus. En Liverpool heeft net voor rust nog gescoord tegen Norwich. Uh, Bellamy maakte hem en het is dus 1-0 voor Liverpool. Schudt wel en dat betekent dat Wild schudt. Is even lekker aan de wandel gaat. Dat heet Wandel. Hij sprint door de verdediging heen van RKC-Waalwijk. En passeert dan pas al ook nog Jeroen Zoet, de keeper. En dus leidt VVV Venlo met 2-0 tegen RKC-Waalwijk. De met Fill My World. Eén keer eerder stond VVV dit seizoen met 2-0 voor. Dat was tegen Ajax, maar dat was pas in de tweede helft, Andy. Ja, toen maakte ze wel het eerste doelpunt ook in de eerste helft. En dit was pas de tweede keer dat eerste doelpunt van vanavond dat uh, VVV voor rust scoorde. Maar nu twee keer voor rust. En die tweede was van Wildschut. Dat is natuurlijk een aardig verhaal. Overgekomen van Zwolle. De Boek was niet tevreden over hem. Zette hem op de tribune. Maar moest hij is geschorst. En dus moest hij wel. Nu is er een overtreding geconstateerd. En dat is wel heel prettig in het voordeel van VVV Venlo. Want RKC Waalwijk was in de aanval. Maar even trekken door Braber bij Meeuwers. In die aanval levert balbezit op voor VVV Venlo. Wildschut dus in de basis. Begon al heel aardig met een goede voorzet. Daarna eventjes niet gezien. En nu mocht hij, want uh, dat moet ik er wel bij zeggen, hij, werd hem geen strobreed in de weg gelegd door Ramos en uh, uh, door uh, Van Peppe. Mocht hij zo naar het uh, doel lopen van Jeroen Zoet. Ja, en die werd keurig gepasseerd hoor, door deze Jannik Wildschut. De rechterspits van VVV Venlo. We zitten een paar minuutjes voor rust. En RKC Waalwijk moet, uh, ja, moet eventjes het vizier uh, op scherp gaan zetten. Want hebben wel kansen gekregen, de Waalwijkers, via met name Meijers. Maar het wil nog niet echt lukken. En ook in de aanval eh, staat VVV achterin goed. Geen bal kan er via de zijkanten gaan en alles moet door het centrum. En dat doet eh, VVV zelf ook goed met Uchebo. Die een eh, hele redelijke wedstrijd speelt normaal gesproken eh, tot 44 minuten eh, in deze wedstrijd. Maar nu balverlies leidt aan Snow. Snow, bal in de voeten van ten voorde, nog weinig van gezien. Eén kans heeft hij gekregen, die verprutste hij. En eh, raakt u de bal even kwijt, maar een overtreding is er geconstateerd door scheidsstanderstanders die geen problemen heeft in deze wedstrijd tot nu toe. 43 en een halve minuut zijn er gespeeld bij VVV Venlo tegen RKC Waalwijk. En toch verrassend, 2-0. Het kan wel eens de avond van de eerste winst worden. Niet alleen voor VVV, maar ook voor Excelsior. Dat heeft namelijk ook nog helemaal niks gewonnen. Heeft zelfs maar twee puntjes. En op bezoek is Heracles. En Heracles heeft nog nooit gewonnen bij Excelsior. Drie keer verloren, één keer gelijk gespeeld. En bovendien heeft Heracles uit dit seizoen nog helemaal niks gewonnen. Maar ja, Heracles heeft wel dertien punten. En dat zijn er elf meer dan Excelsior, achter. Zo is dat. En bovendien hebben ze kunstgras in Rotterdam. Want Excelsior en Rotterdam, uh, Excelsior en Heracles zijn vermoedelijk, weet u dat, de ploegen die op kunstgras spelen. Wat dat betreft is dat geen voordeel voor Excelsior hier thuis. En uh, Heracles is dat gewend. Heracles komt met een elftal wat heel erg lijkt op het elftal van een week geleden. Dat won met 2-1 van FC Groningen. Eén wijziging. Everton keert na een, ja, een vormcrisis. Een mindere vorm in ieder geval terug in de basis. noodgedwongen. Hij speelt linksbuiten op de positie waar vorige week nog Duarte stond. Die is nu linkshalf. Dat heeft te maken met een blessure bij Vejnovic. Hij is er niet bij, toch wel een belangrijke speler aan de kant van de bezoekers. Die voor de rest dus wel in dezelfde ploeg spelen. Met bijvoorbeeld Plet weer in de punt van de aanval. De topscorer met toch alweer zes doelpunten achter zijn naam. Kijken we dan naar de thuisploeg. Dan zien we een systeem dat heet 4-3-3. Wijzigingen, die zijn er twee stuks in totaal. Voortoren komt in de ploeg als verdedigende middenvelder. Je zou kunnen zeggen Lagouret verliest zijn plek vanwege een hamstringblessure. Vinken is ziek. En tevreden komt dan voor hem in het helftal. Het wordt wat om elkaar gehusteld. Dus positioneel is het allemaal net iets anders dan ik, dan ik zei. Maar goed, het moet maar een keertje gaan gebeuren. Zeker met die tussenstand bij VVV-RKC. Dat verschil is nu nog klein tussen VVV en Excelsior. Het is één puntje. Maar ja, worden dat na vanavond opeens vier... Ja, dan ziet de wereld er misschien toch opeens wat anders uit... voor de Rotterdammers van John Lammers. Die laatste keer een hele goede wedstrijd speelde uit bij Twente. 2-2. Dern Maatsen was toen de grote man. De man die kwam van de amateurs vorig seizoen. Maar goed, hij moet voor de tweede week op rij... ondanks die doelpunten daar in Enschede genoegen nemen... met een plekje op de bank. De scheidsrechter heet Kamphuis en dit gaat allemaal om uh, kwart voor acht aanvangen. En er mogen nog best wat meer toeschouwers bij. Hoewel er uit uh, Almelo vandaan toch echt wel een paar honderd gekomen zijn. En dan gaan we nog even kijken bij de slotfase. Eerste helft, VVV-RKC. Blessuretijd al, Andy? Blessuretijd is al een half minuut bezig, maar bedraagt drie minuten... in verband met een, een blessure van Wilco de Vocht... die lang op de grond heeft gelegen, De keeper van VVV. 2-0, nog had het de voorsprong. Weer een voorzet vanaf de rechterkant uh, voor VVV. Het was Timmy Sela, die probeerde Ucebo te bereiken. Lukt niet. En dan kan RKC Waalwijk in de aanval gaan. Maar uh, 2-0 achter, ik zei het al. 3-0 verloren van Utrecht, 4-0 verloren van Twente. Nu 2-0 achter, dat zijn er toch negen in drie wedstrijden zonder zelf gescoord te hebben. En met name deze zal pijn doen mocht uh, uh, ze het spel niet kunnen om, uh, omdraaien. Maar VVV staat goed, staat ook verdiend voor. En uh, heeft het uh, goed in de, in de smiezen hoe RKC van Waalweek voetbalt. Met name gaat het vaak over de vleugels. En uh, Snow heeft wel wat uh, balbezit gekregen... ...maar wordt uh, goed uitgeschakeld op het middenveld door bijvoorbeeld uh, Maguire... ...die hem uh, de handen vol uh, geeft. Balbezit voor Van Peppe speelt de bal naar Ramos. Ramos Terug van de schorsing, bal breed naar Drost. Drost kijkt naar voren en dan... Ziet hij daar niemand. En dus moet het via de rechterkant, via Bantjar. En dan naar Braber. Braber heeft de bal. Braber speelt de bal naar Casteljong. maar die staat voor de vijfde keer buitenspel. Die moet wat beter opletten. Lijkt me niet uh, scherp uh, genoeg in het spel. Ja, hij staat heel scherp. Want hij staat constant buitenspel. Maar dan uh, moet je dat toch een beetje zien op te vangen. Wordt niet voor gefloten, Omdat de keeper van, uh, uh, uh, van VVV Venlo, Wilco de Vocht, 36 jaar. Ooit nog een verleden, kort verleden bij Ergens in Waalwijk gehad. De bal uh, uitschiet. En dan is er een uh, kop geveen bijna letterlijk tussen Meuwes en Braber. En is het Meuwes die daarbij licht de elleboog heeft gebruikt... en dus een vrije trap gegeven door Sanders aan RKC Waalwijk. Kijken wat de Waalwijkers daarmee kunnen doen als de bal bij Van Pepper is. Maar ja, het gaat langzaam en breed, breed, breed, breed. En nu gaat de bal eindelijk een beetje naar voren naar Enrico Dros. Dros nu op de helft van VVV gaat lopen met de bal. En paast in, maar paast in in de voeten van Meuwes En als er snel omgeschakeld kan worden, kan het via wildschut heel gevaarlijk worden. Bal de diepte. In een keeper eruit. En die kopt de bal. Een meter of vijf. Jeroen Zoet. Eh, buiten zijn strafschopgebied weg. Voordat wildschut gevaarlijk kan worden. Maar dat was een uh, gevaarlijke omschakeling. En dat gebeurt steeds. Er worden, uh, ze worden goed opgevangen. De mannen uit Waalwijk. Door de heren uit, uh, uh, uit Venlo. En dan kun je een aanval amper opzetten. En is het in de omschakeling steeds vvv dat levensgevaarlijk is. RKC Waalwijk in de aanval. Via Ramos. Ramos naar Drost. Dat moet vaak. Omdat die twee eigenlijk vrijgelaten worden. Die mogen de opbouw doen. Maar nu niet meer, want zij, dat de stander zegt, is mooi geweest. Applaus van de 7000 in de koel, cool, oftewel de kuil, want de koel cool is het dialect voor de kuil waarin gevoetbald wordt. 2-0 voor VVV Venlo tegen RKC Waalwijk with nobody Lived on Blesco met Xanadu. Uh, om kwart verwacht ook ADO tegen NEC. Ja, ADO, uh, we weten het. Uh, minder dan vorig seizoen, maar eigenlijk werd niet anders verwacht. Maar even ten apel, wat is er met NEC aan de hand? Ja, die hebben vijf keer op rij verloren, Ronald. En vorige week met name pijnlijk in de Gelderse Derby. Thuis in de golven tegen Vitesse. Ik heb die wedstrijd uh, gezien. En ik moet zeggen, NEC speelde beter dan Vitesse. Dat één keer op doel schoot. Ja, die was raak. En dat telt. Het probleem van NEC zit hem gewoon in de aanval. Ik zit net naar het inschieten te kijken. En tot mijn verbijstering en verbazing gaat niet één bal erin, ballen van de zijkant. Op de spitsen, op platje met name, die in de spits staat vandaag. En die ballen vliegen er allemaal over en naast. Dus dat belooft niet veel goeds voor NEC. Zeven doelpunten hebben ze pas gemaakt. Ze hebben trouwens ook zeven punten. Ze zijn de nummer 15. ADO is de nummer 14 met tien punten. En beide ploegen kregen vorige week een pak voor de broek. Met name ADO bij Roda 4-1. En ik eh, schetste al, NEC dus thuis 1-0. Ja, En dat voelt gewoon als 100-0 als je thuis verliest van je buur uit Arnhem van Vitesse. Dus en, en hij heeft ook wat problemen. Conboy werd vorige week van het veld gestuurd. Dus geschorst. Seef uit de spits is geblesseerd. Van der Velde is ziek. En voor hen spelen Leroy George. Stef Nijland krijgt weer eens een kans. En een, euh, nou niet echt een, een debutant. Damiano groot faam. En euh, de echte kenners, de vaste luisteraars van langs de lijn... zullen ongetwijfeld weten dat hij één keer in de basis stond tegen Herakles. Bij euh, Ado één probleem. Horvat geschorst. Vorige week ook een rode kaart gekregen. En voor hem speelde Sloven. Mitya Meurets. En voor de rest de bekende namen. De scheidsrechter komt uit België. Hij heet Alexander Boukol, Als ik goed kijk, een Franstalige Belg. Hij komt uit Moeskroen. En volgens kenners is hij vanaf 1 januari international. En we beginnen inderdaad hier in het ADO-stadion om kwart voor acht exact. Ja, en eventjes weet dat je eigenlijk na de eerste helft weg kan, hè? Nou, dat ben ik niet van plan, hoor. Ik blijf gewoon tot het lijn nee. blijf ik zitten. Maar tot nu toe, elke thuiswedstrijd van ADO was de ruststand... Ook Nul. de eindstand. Nul? Nee, nee dat kan niet. <laughs> elke, elke thuiswetschrijf... Hey, oh, dat, heb niet, dat heb ik niet eens je Waar heb je dat uh, gevonden ja ja, ja, ja, ja. In het uh, suffetje ja? hier uit de buurt. In het suffertje hier uit de buurt. Alle vierde wedstrijden van ADO was de ruststand, ook de eindstand. Nou, ik blijf gewoon tot het de end. Oké, okay. gaan we Afschopen. kijken of het ook bij de vijf is uh, straks. Ja. Uh, bedankt okay. even. Jo. Het gaat niet goed met de hockeyclub Oranje-Zwart. De landskampioen van 2005 staat stijf onderaan... en ook financieel verkeerd club in zwaar weer. En dat was voor verslaggever Tim Steens. reden om eens langs te gaan in Eindhoven. Het is donderdagavond en de hockeymannen van Oranje-Zwart... bereiden zich onder leiding van trainercoach Sjoerd Marijnen... voor op de belangrijke wedstrijd komende zondag tegen HGC. Oranje-Zwart heeft na zeven wedstrijden slechts twee punten... en won ze dus nog niet eenmaal... Maar Rijn dan ook de vraag hoe dat komt. Uh, ja, het is niet heel raar voor ons. Ik denk dat het voor de buitenwacht wel uh, heel apart is. Omdat we natuurlijk vorig jaar play-off speelden, EJL. Um, we hebben toch wel heel veel ingeleverd qua spelers. Ik denk zo'n 800, 900 Interlands. En daar zijn geen Interlands voor uh, teruggekomen. Ja, kan je daar wat voorbeelden van noemen van spelers die vertrokken zijn? Uh, Jeroen Delmey, uh, Rob Hammond, record international uh, volgens mij in Australië. David Alegre, Spanjaard, nog een Spanjaard. Lucas Judge, dus ja, dat zijn er al wat. En nu is het officieel voorbij. Ja. Voor de eerste keer in de geschiedenis van het hockey van de club Oranje-Zwart... wordt Oranje-Zwart kampioen van Nederland. De doelpunten waren van Rob van der Horst, Rob Rekkers en nog een keer Rob Rekkers. In de slotfase scoorde Karel Klaver nog tegen, maar het hoefde allemaal niet meer. Oranje-Zwart is kampioen van Nederland. Wint met 1-3 bij Bloemendaal. En het is hier heel... In 2005 werd Oranje-Zwart dus landskampioen. De afgelopen drie seizoenen speelde de ploeg playoffs om de landstitel. Is er paniek in Eindhoven? Nee, absoluut niet. Uh, ja, de jongens willen eigenlijk steeds meer. En, uh, ja, vaak krijg je een moment dat het team eventjes uh, ja, wat down wordt. Mm -hmm. Maar dat zie ik nog niet gebeuren. Ja, is, is de mentale kwestie dan ook? Uh, het kan een mentale kwestie worden, nu nog niet. Want hockey kunnen ze natuurlijk wel. Ja, nou ja, goed, kijk, het leuke uh, is nu, en dat is altijd, ja, kijk, op het moment dat je geen wedstrijden wint, kun je kletsen wat je wil als coach. Maar het is, uh, ja, we hokken je eigenlijk best wel goed. En ik heb wedstrijden erbij dat we beter hokken dan vorig jaar met al die interlands. Het is gewoon een kwestie van de wedstrijd echt even binnenhalen. Ook financieel gaat het niet zo goed met Oranje-Zwart. Dus aan de voorzitter, Peter van der Horst, maar eens vragen hoe dat zit. Uh, het is niet zo dat wij uh, van de ene week op de andere... in de financiële problemen zijn geraakt. Maar uh, ik denk dat meerdere clubs in de hoofdklasse het moeite hebben... af en toe, het ene jaar wat meer dan het andere... om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat is bij ons ook het geval. Uh, het is heel moeilijk om die, uh, die moeilijkheden in één keer te doorbreken. Ze nou, probeer het op een andere manier. En met een grote groep mensen hebben we wat rotzooi getrapt... En om in ieder geval te proberen wat mensen wakker te maken... en die sponsors ook te laten zien, jongens, we hebben jullie nodig. Je noemde even sponsors, bedrijfsleven. Uh, hebben jullie jullie een beetje in steek gelaten? Nou, ik denk niet dat uh, de afgelopen paar jaar veel bedrijven hebben gezegd... kom, we gaan eens kijken hoe wij via sponsoring nog eens aan de weg kunnen timmeren. Mm -hmm. Hockey is natuurlijk een, een kleine sport in Nederland. Wel populair, maar toch vrij klein. Zeker als je met, uh, met, met voetbal vergelijkt waar eigenlijk 99% van de sponsors misschien met naast wielrennen het grootste gedeelte van, van de sponsorgelden naartoe gaat. Um, er zijn wel wat uh, sponsors afgevallen. Uh, we zijn stil blijven staan. Um, wat eigenlijk doorgeslopen is, zijn de, de, de verhoogde kosten... en de verhoogde salarissen die uh, te laat zijn bijgesteld. En die twee zijn gewoon uit elkaar gelopen. Nou uh, zeggen de mensen van buitenaf... van, uh, Orange Ward had heel veel buiten, dan. die zijn nu allemaal weer terug. Dus dat kostenplaatje is ook een stuk minder geworden. Of zie ik dat verkeerd? Dat zie je helemaal goed. Maar toch is er nog een klein gaatje. En, uh, dit jaar is het uh, ook niet zo dramatisch. Maar de afgelopen jaren hebben we uh, echt in de min gedraaid. En met dat gat zitten we nog steeds. Sportief gezien gaat het ook niet zo best met de club. Hè? We staan helemaal onderaan. Uh, Baart je dat ook een beetje zorgen? Het is natuurlijk een hele zorgelijke situatie. We hadden wel voorzien dat het een ander jaar zou worden dan, uh, dan de tien jaar hiervoor. Waar we eigenlijk altijd de insteek hadden. We gaan voor de play-offs. En dit jaar voor de middenmoot, hoopten we. Dat is nog steeds de insteek. Maar uh, er zijn wel wat extra te teleurstellingen bijgekomen. Als Marcel Balkenstein nog uh, zeg maar vlak voor het begin van de competitie uitvalt. met de gescheurde uh, Achilles Pace. En Mink valt uit. Dat zijn toch twee hele grote jongens die naast de vier internationals die ook vertrokken zijn. Ja, als die vertrekken, ja, dan wordt het heel moeilijk. Is er paniek bij de voorzitter of niet? Nee, nee, nee. Met mijn paniek schiet niemand iets op. Ik denk dat er uh, bij de voorzitter geen, uh, geen uh, paniek is. Maar zeker ook niet bij de club. We zitten hier met een hele grote groep... Uh, echte trouwe, fanatieke OZ-aanhangers... die heel actief zijn, die meedenken uh, op technisch en commercieel vlak. En ik denk dat er hier ook wel uit gaat komen samen. Tot slot strafcorner specialist Mink van der Weerden... Heeft hij er vertrouwen in dat het dit seizoen nog goed komt? Ja, we hebben er allemaal heel veel vertrouwen in dat het, dat het goed komt. Er zijn een paar redenen waarom we nog niet gewonnen hebben. Noem uh, maar eens eentje. Ja, soms wat scherp. Ja, soms misschien ook. Ja, pech wil ik het zeker niet opgooien, gooien. Want het is wel, wat Surt ook een keer heeft gezegd... de manier waarop we dingen uitvoeren en uh, doen... is het terecht dat we, dat we laatste staan. Maar uh, als wij uh, gaan doen wat we moeten doen... dan, uh, dan gaat er zeker gewonnen worden. Uh, zondag HGC. Chel, uh, ja. jullie wachten op de eerste overwinning. Is het zondag een mooie gelegenheid om uh, daar een einde aan te maken? Ja, eigenlijk iedere zondag. Maar uh, ja, zondag thuis hier uh, op wacht tegen HGC. Dat is, ja, dat is een, uh, ja, sowieso een thuiswedstrijd. Dat zijn mooie wedstrijden om, uh, om daar een einde aan te maken. Kom, door, door, door. Goed, jij ja, erop, Thomas. Hup, ja, scoren verdiend. Keurig. Next one. Incognito met Always There. Zijn ze al begonnen op, oude Stijn erachter niet mee? Jazeker, 3,5 minuut wordt er hier al gevoetbald. De stand is 0-0. De meeste balbezit is voor de bezoekers uit Almelo voor Irakles. Rienstra aan de bal ter hoogte van de middenlijn. Een van de twee centrumverdedigers. De bal gaat even terug naar de keeper, naar Remco Pasveer En opent aan, die opent aan de linkerkant ter hoogte van de middenlijn bij Looms. Inspeelt paas naar de as van het veld. De kaats is van Plenton Overtoon, Er staat wat terug in de middencirkel. En de bedoeling is dan meegeven aan de rechterkant... waar een verdediger Tim Breukers mee opkomt. Maar daar zit Excelsior tussen en Excelsior in de aanval aan de linkerkant van het veld met Alberg wordt even vastgehouden en dat gebeurt door Leren Duarte. Hij is middenvelder, vorige week nog aanvaller. Maar Everton staat erin, heeft te maken met een blessure op het middenveld. Bij Vijnovic en wachtte dan op de trap van Nieveld. Die is daar, opening aan de linkerkant. Met wat geluk kan de bal mee. Tevreden op de achterlijn, voorzet komt. Achterin staat Jason Oost, klaarleggen voor het schot van De Graaf. En dat is geen doelpunt. Heel even dacht ik dat het een goal was. Schot vanaf de rand van het maar die bal gaat net voor eh, Excelsior langs de verkeerde kant van de paal. Er werd al wat gejuit zo her en der. Grote kans, behoorlijke kans toch, op zijn minst. In, uh, inmiddels de vijfde minuut van deze wedstrijd. Maar de stand is nog steeds 0-0. Bal meegegeven op het middenveld aan Kwanza bij Herakles. De ploeg die dus met uh, de schrik vrij kwam zojuist. Excelsior Herakles, een ontmoeting tussen John Lammers en Peter Bos. Ze kennen elkaar goed. 0-0. Ado NEC, even te napel. Ook 0-0, vrije trap voor Ado. De linksachter, Sopo Sepa. Speelt de bal richting de voorwaartse, richting John Verhoek. Die claimt een vrije schot. Krijgt hem niet van de Belgische scheidsrechter. En NEC kan de aanval kiezen. Hoewel men niet verder komt dan uh, Supro-Sepa. Die linksachter. En dan is het Murets, de Sloveense international. Die Horv had vervangt centraal in de verdediging. Maar Nederland is weg voor NEC. Halverwege de helft van Ado. De bal goed naar de buitenkant gespeeld. Naar Leroy George. Het strafschopgebied biedt in de schot met links. Maar het wordt geblokt door uh, Soepusepa. En dan kan Toornstra namens uh, Ado eruit. Nadert de middellijn, steekt nu de middellijn over. Eens dus kijken wie die zou kunnen aanspelen. Dat is misschien Immers, maar die staat in de dekking. Dus speelt hij de bal naar Thierry. Thierry de linksbuiten. Dan gespeeld naar Rado Slavjevic. Dan weer naar Thierry. Die is twee man voorbij. En die nadert nu het stadsgebied. en die schiet. En dat is niet zo'n beroerd schot ook. Het gaat een halve meter over het doel van Gabor Babos. En dan weet u dat dat het doel van NEC is. Drie minuten gespeeld in Den Haag 0-0. En de vroege wedstrijd dus aan de tweede helft bezig. VVV, RKC en die uitkamp twee wissels, sorry bij RKC Waalwijk. Sander Duits en Karen Bridgie zijn gekomen voor de falende Aaron Meijers... die een hele matige eerste helft speelde. En voor Guy Ramos, eh, ja, betekent dat ze iets meer aanvallend spelen. En dat de man die nu in balbezit is, Adil Aouazar. Eh, wat meer Uchebo in de gaten moet houden. Want Uchebo kreeg eh, te veel ruimte van Ramos eh, in de eerste helft. En dus heeft Ruud Brood gewisseld 2-0 de voorsprong voor VVV Venlo. Maar, het sprak wat Venlo-naren. Daar zijn ze niet uh, zeker op dat dat genoeg is om te winnen. Oké, okay, tegen Ajax stond ze ook 2-0 voor. En uh, uh, leverde het uh, verder maar één puntje op. En nu is het uh, balbezit voor RKC baalwijk Ik wil natuurlijk graag de aansluitingstreffer snel uh, maken. Als Art van Peppen de bal naar voren speelt. Maar bereikt Sander Duits niet. De bal wordt opgepikt door de maker van het eerste doelpunt. Yoshida. En uh, VVV dus ongewezen aan de tweede helft begonnen. Die tweede helft. Het is nu twee minuten en een beetje oud. En nog altijd de 2-0 voorsprong voor VVV Venlo. Sebastian Timmerman kijkt naar het wielrennen in Apeldoorn. Met uh, geen Nederlanders op de baan? Ja, nu wel, nu wel. Uh, wild. tweede onderdeel van het uh, Omnium bij de vrouwen is de puntenkoers. Onderdeel dat haar wel ligt. Uh, sowieso is zij uh, erg goed op uh, het Omnium. Ze is eigenlijk de nummer drie zo'n beetje van de wereld. Achter uh, de Canadese Tara Witt en de Amerikaanse Sarah Hammer op basis van de wedstrijden van vorig seizoen. Nu laat ze zich een beetje insluiten aan het begin van de puntenkoers. Maar er zit geen sprint aan te komen. Dat duurt nog een rondje of vijf. We hebben één sprint gehad. Iedere tien ronden wordt er gesprint om 5 3 2 en 1 punt. Maar de eerste sprint eindigde Wild als tweede, niet als tweede Jolien Doren uit België. Die bleef haar een paar centimeter voor en pakte dus de eerste vijf punten voor Kirsten Wild. Tweede drie punten dus voor haar. Tweede onderdeel van het Omnium is dus bezig. Wild heeft de boel onder controle. Zit nu weer goed voorin op weg naar de tweede sprint. Big World van Jacqueline. Waar zitten de mooiste kansen tot nu toe in, uh, bij ADO tegen NEC? Even. Nou, dat zou wel eens kunnen. Ik kan niet naar de andere wedstrijden kijken, uiteraard. Acht minuten gespeeld, stand 0-0. Maar twee aardige mogelijkheden voor Melvin Platje. En nu misschien weer een kans voor NEC. Maar Ado uh, loopt tot nu toe uh, weinig kleerscheuren op. En NEC, dus uh, goed gestart in deze wedstrijd. Neemt daarmee alvast een klein voorschotje op een, uh, op een goede afloop. Na vijf nederlagen mag dat ook wel eens een keer gebeuren. Nu is het balbezit voor uh, Ado een vrije trap. Door Wesley Verhoek genomen. Bal gespeeld naar aanvoerder. Immers nog altijd op de eigen helft. Speelt een breed naar Kom. Koem kijkt op verdiepte mogelijk is, dat is er niet echt maar. Weet wel de helft van NEC te bereiken via Rado Slaviewicz, Die dan dreigt te schieten, dat doet hij niet. Misschien dat Immers dat nu doet, dat doet hij ook niet. Speelt de bal naar Verhoek. Wesley Verhoek en daar komt bijna de kopbal van zijn broer John Verhoek. Maar het is Van Eijden die goed uitverdedigt. En zo blijft het hier vooralsnog nog 0-0 tussen ADO en NEC. VVV-RKC is al in de tweede helft bezig. Een minuut of 8, 9, 2-0 is daar de tussenstand. Excelsior tegen Herakles. in de eerste helft na een minuut de Nog 0-0 en de late wedstrijd straks is utrecht Herenveen. Nou, de Amerikaanse Lindsey Vonn heeft in Sulden de eerste wereldbekerwedstrijd van dit seizoen gewonnen. Ze bleef op de reuzen slalom, Regensburg uit Duitsland en de Oostenrijkse Gurgel werd derde. Tot zo na het NOS Journaal. NOS, langs de Een lerares die regelrecht uit de film lijkt te zijn gestapt. Haar leerlingen gaan voor haar door het vuur... en vinden haar een stuk interessanter dan hun mobieltje. Someone did. Wat is het geheim van lerares Susanne Winnupst? Ik kan één ding vertellen, maar jongens, Van mijn jongens blijven ze af. Morgenochtend van 7 tot 8... Lerares van het jaar, Susanne Winups. En dit is de zondag. You want her. We've got her. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Voetballers van Nederland, opgelet.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 Maak kans op talloze kunstprijzen en de hoofdprijs van een ton. De opbrengst is voor de Nederlandse kunst en cultuur. Winnen met een doel? Kijk op dnkl.nl Help gezinnen in Kenia de droogte te overwinnen. Wildegansen.nl. Gevallen. De bestseller van Karen Slaughter. Nu met gratis mini-thriller. Deze speciale editie van Gevallen ligt nu in de boekhandel. Dit is Radio 1.